Herman Vriend met het NOS Journal. D66 wil dat Nederland AJSF-testprogramma stapt. De F-16 moet in de komende kabinetsperiode niet worden vervangen. En er moet later een opvolger van de plank worden gekocht. Daarbij moeten verschillende opties opnieuw worden vergeleken. Bovendien wil D66 dat vervanging van de F-16 plaatsvindt in Europees verband. In het verkiezingsprogramma dat de partij vandaag presenteerde. staat ook dat D66 meer slagkracht voor Europa wil, maar minder bureaucratie. Er is de afgelopen weken een run ontstaan op zuinige leaseauto's, dat zeggen de leasemaatschappijen. Vanaf volgende maand gaat de bijtelling op de meeste soorten zuinige auto's omhoog. En mensen willen nog profiteren van de huidige regeling. De bijtelling op sommige modellen gaat volgende week omhoog van 14% naar 20% en bij anderen van 20% naar 25%. Het partijbestuur van het CDA heeft besloten dat er toch een Brabander hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer komt. Het bestuur is het met de afdeling Brabant eens dat de huidige lijst geen recht doet aan de positie van het CDA in deze provincie. Ellie Blanksma stond op nummer 4, maar ze trok zich deze week onverwachts terug omdat ze burgemeester van Helmond wordt. Daardoor is Madeleine van Torenburg op plaats 14 nu de hoogst geplaatste Brabander.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 Het weer vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het blijft grotendeels droog, maar plaatselijk kan er een buitje vallen. Middagtemperatuur 20 graden in het zuiden en 17 aan de kust. Morgen valt er veel regen en gaat het harder waaien en het wordt ook nog minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Verderop tussen 1 Brugge en knopend 4. Door werkzaamheden op de A15 Gorkem richting Nijmegen. Tussen Tiel West en Tiel 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 M. Zandvoert een bijzonder goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 19 juni. 2012, bijna zomer We zijn beland in de overlevering van Zandvoort uit Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort En iedere week neem ik u mee terug op reis In de tijd staan de jaren 30 40, 50, 60 En natuurlijk de jaren 70 Als opening zal het altijd onze herkenningsmelodie Van Louis Davis met weet je nog wel oudje Je opname 1928 Dit uur in een hoop Mooie Nederlandstalige muziek Imka Marina, Corrie Konings De havenzangers, maar nu eerst de zanger En zonder naam, met jongen Yo! Ik Die vakantie, maar dan ook op, de, op het moment dat die vakantie weer voorbij is, en daar zong Imka Marino over. Ook de havenzangers kwamen voorbij met Oh rozen. en natuurlijk die mooie plaats van de zangeres zonder naam met Jonge Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week weer een reisje terug in de tijd Aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zometeen Rob de Reis met de Pieper, maar is Johnny Hoes en de Zwarte Zes het kruispunt vrij. Kruis. De kruis met veen, koppen koppel, koppel, veen, lieve week benutten, laat het thuis. Ik weet niet hoeveel mannen wipten er nog even bij Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat, legt du temps achter de roeren. Als ze naar de afspraak gaat, Rosalie met slanke heupen, preuts verpakt in schotse Laat vanavond voor het eerst met de man van inkoop uit. Eerst een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Eerst een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn.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 Amsterdam een paar uur later, het leven lijkt een roze roes. En de man van Inko fluistert met zijn handen in haar blouse. Op Rosalieder zal de kamer staan, haar bed onschuldig klaar. Terwijl de man van een koop mompelt, met zijn lippen in hun haar, haar nog een beeld...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 bij de pieper en wat sterker op het plein? Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen baard meer zijn. Met jou uit je gang Je vrouw kreeuwen Denk aan de piepers Je vrouw wat ze komt er nog wat Vele uren Klets je met de buur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 Ik Rob de Nijs met de Pieper. En natuurlijk Johnny Hoes en de Zwarte Zes met Kruispunt Vrij. Zo meteen nog Arke Konings. Hilma komt voorbij. Met Nu Ik Weet Wat Liefde Is. Die hoort u nu op de radio. Over de anderen die me bedonderden En ik me daarna als een toeter af zag gaan En nu ben ik het zat, want ik heb gemerkt dat door is groot en gassen, er mensen zijn die passen Voor de aanschaf van een automobiel, hebben die mensen dan geen ziel Stoppen ze niet dat we tot ons verdriet ook al willen wij het zelf niet Ons appel toch kwijt te raken, om het verbrandingsproces niet te staken nummer twee Ja, want denk niet dat er mensen zijn Die anders van een auto zijn Ik heb met mijn collega's zitten Wil ik niet.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 En de jaren zeventig. We horen muziek van Bonnie Sinclair en de Ron Brandsteden met Dr. Bernhard. Daarvoor Anneke Greulow met Simorini. En ook Anneke Konings kwam voorbij met de heilige auto. En natuurlijk Wilma met Nu ik Weet Wat Liefde is. Nog meer mooie muziek. Zal meteen Wim Sonneveld. Lisbeth Liss komt voorbij. Maar nu is Connie van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. Het is nu eindelijk een feet. Ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor ik dan verder maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van uw waan vergeten. Wat jij het liefst des avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust. naar leugens zoekend voor mijn staat. Je lachje je stemt, de harde stap wil galmen, niet meer op de trap. Je hoeft niet stikken meer te fluisteren en ik niet aan je deur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel vol ben gek. Oh, wat de toekomst verbrengt Voorlopig rust geen commentaar Op elke krul spelt in mijn haar Je kunt je medelijden sparen Het als voor we samen waren Het voeten einde van het bed Bij de verwarming neergeven Ze maak je van boter kastellijn, een kastelein, Een kastelein par boels. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein, Eerst betalen, eerst betalen zij de kastenlijn. Zij pakken, zij pakken, zij de tofferheps. Zij pak ik, zij ja pakken, zij de tofferheps. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zit de bavelvrouw. In de kark, in de kark, ik de doelini. In de kark, in de kark, zie de dominie. In de zweten zijn de baroness, in de zweten, in de zweten zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zee de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zee de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverhex. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de bavouvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de bavouvrouw. In de karak in de karak zie de doemini. In de karak in de karak zie de doemini. Een kwartje. En ook nog Conny van der Bos met... Ik ben gelukkig zonder jou. Het zit er weer op voor vandaag. Ik ga afscheid van u nemen. Uiteraard als u dit programma nogmaals wilt beluisteren... Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Dit was de dinsdag editie van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere Johnny Hoes, het mijn trouwe paard. Maar is hier Adele Bloemendaal met de meisjes van de suikerwerkfabriek. En ik zeg misschien tot een andere keer. En ik zeg graag tot ziens. Zoetigheid is niets voor heren. Zo wordt dikwijls ons verteld.